In de Russische stad Jekaterineburg is een oude televisietoren opgeblazen van meer dan 200 meter hoog. Autoriteiten wilden hem weg hebben omdat de toren het uitzicht over de stad verpest. In 1984 werd begonnen met de bouw van de toren die 400 meter hoog had moeten worden. Maar na de val van de Sovjet-Unie was er geen geld meer om hem af te bouwen. Het project werd daarom stilgelegd. Het opblazen van de televisietoren in Jekaterineburg, die nooit is gebruikt, kostte bijna 3 miljoen euro.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 Thank you. Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Ik zou zeggen, ja, welkom. Uh, dit was Ruud en, en dat verliefde gevoel. En zo direct hebben we natuurlijk een gast. Dus blijf lekker luisteren. Uh, we gaan nog even een plaatje draaien van Johan Heuzen. En waarom kan ik uh, deze mooie tijd niet vergeten? Of zoiets. Kamer en kijk naar die foto van jou Je lachend gezicht maakt mijn triestige bij even blij Het was op vakantie in Spanje De Entertainment for You, zaterdaggast. Ja, en dat is uh, Thomas. Ik zou ter, uh, Thomas, een hele goede middag. Een hey, goede middag. Hallo. Hallo. Ja, hé. Hey, zo. Dat zouden... ben ik. Ja, ik ja, ben nou, er ook. Ja, ja ik, ik, ik ook. <laughs> je bent toch een tijdje, denk ik. <laughs> een beetje druk, hè. Als, als, als je zo net uh, eventjes binnen stond, eigenlijk. Ik was net voor jou binnen, dus. Ja, ja, uh, nou ja. Hé, hey, um, ja, we gaan het eventjes uh, ja, over jouw single hebben. Ja, mijn derde alweer. Ja, je de derde ja. alweer. En als ik je aankijk... Waar, ja. uh, waar is die, die titel uit uh, ontstaan? Ja, hoe, hoe kom je daar een beetje op? Um, nou, hoe gaat het meestal in zijn werk? Um, degene die, het, die de nummers maakt, produceert, om het zo maar te zeggen... Dat is Marco. Marco Lusink uit Doetinchem. Ja. Um, en wat ik eigenlijk altijd doe, dat is met al de... Al de drie de singles is dat gebeurd. Ik neem gewoon een paar voorbeeldnummers mee, of een paar stijlen. En dat hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn. Ik kan ook gewoon Engelstalig of wat dan ook. Um, en die, die, die, die, die neem ik dan mee. En dan puzzelen we zelf een beetje van, nou, in dit soort stijl, zo'n soort genre, zo'n nummer zou, zou, zou ik wel willen maken. Um, nou, mijn eerste nummertje was uh, Jouw Stralende Lach. Dat was uh, Verliefdheid, uh, gezellig, helemaal leuk. Mijn ja. tweede singeltje was In de Kroeg. was meer, een, uh, ja, echt een... Uh, Pace nummer. Um, en ik wil eigenlijk het derde nummer. Ja, je moet jezelf toch een beetje proberen te vernieuwen. Ja. Ja, het, het, het, het is heel lastig hoor. Toen uh, keek ik een beetje zo uh, ja. in mijn eigen leven. Ik ben nu tien jaar samen met mijn vriendin. En dan denk je wel eens. Ja, weet je? Dan zit je wel eens op de, op de bank en je kijkt naar elkaar. En dan uh, kan je soms wel eens denken. Nou jongens, is dit het? Is, nou? dit, het? is dit alles? <laughs> het bekende nummer. Is dit Z -z -z -zit, Zit ze mee te luisteren? Of? Ja, nou, vaak wel. Oh. Um, en dan, dan, dan, dan ga je eens even je, je, je zegeningen tellen. En dan weet je hoe goed je het eigenlijk hebt. Ja. En, uh, want ik heb ook best wel wat uh, vrienden in mijn vriendenkring. Die zijn ook zo rond de 30. En die zijn al best al wat, wat jaren single. En die zeggen heel gelukkig te zijn. Maar soms heb ik wel een beetje met twijfels erover. Dus ja. ja. Zo, ja, ja. Zo, zo, zo is het nummer een, een beetje ontstaan. Maar ik wou hem niet heel treurig maken. Weet je, dat, dat, uh, daar, je moet ook een beetje denken aan uh, uh, hoe, het zou, hoe het nummer zou kunnen gaan lopen. Ja. Um, en een ballot uitbrengen werkt niet echt heel goed met Nederlandstalen. Of je moet mm. enorm bekend zijn: een ja. Marco Borsato, een weet ik veel, een Walter Kroes. Ja, er zijn die, natuurlijk. Ja, uh, die kunnen een mooi, rustige ballot uitbrengen. Kijk, kijk wat even kijken. Ja, eergisteren. Zeg ik er goed? Eergisteren ja, is er natuurlijk ook hele mooi uitgekomen van Wesley Bronkhorst. Ik weet niet of je dat mee gehad hebt. Moet ik nog even luisteren. Ja. Ja, die ga ik dadelijk eventjes ja, nou, top, goed. tegenwoordig brengen. Ja. Maar eerst gaan we natuurlijk uh, naar jouw single. Nou, helemaal goed. Ja, en, uh, ik heb hem ook klaar staan. Top. Als ik jou aankijk. Nou, geweldig. Dus, uh, nou, we gaan hem draaien. Top. Oké. Okay. Naar nou, hem erin. Komt-ie. Thomas Live. En als ik jou aankijk... Soms twijfel ik wel eens kan dit zo ver gaan Want die onzekerheid wil ik niet meer Ik heb ook vaak gedacht ze ziet me toch niet staan En werd weer te verlegen elke keer Dan lijkt het als veel groener aan de overkaart Maar toch volg ik mijn hart en weet van binnen met zijn dat blijft voelen En jouw hart voor altijd wil winnen Als ik jou aankijk dan leeft mijn hart weer Je bent een meisje, nee ik wil geen ander waar een hartstilstand wanneer je naar me kijkt. Voor mij ben jij de ideale vrouw. Nee, ik wil geen leven meer zonder jou. Nee, never no. Soms denk ik te veel na, blijft ze dan wel bij mij En krijgt ze van me niet te snel genoeg Maar toch voel ik me goed zo dicht bij haar. En neem ik je zelfs mee naar elke kroeg Dan zie je ze steeds kijken, hoort die echt bij haar. En dan kan mijn geluk never meer stuk ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld. Is dit dan echt wat Cupido bedoelt? Als ik jou aankijk, dan leeft mijn hart weer. Je bent mijn meisje, nee, ik wil geen ander meer. Veel mooie meiden, maar in eentje zoals jij. Er waren een hartstilstand wanneer je naar me kijkt. Voor mij ben jij de ideaal vrouw. Nee, ik wil geen leven meer zonder jou. Ja, dat was hij dan, Thomas. Dat was hem. He. Ja, ja, dat was hem. Ja, we zaten even te gluren. Ja. En uh, ja, ik start dan uh, gelijk het verkeerde weer op. He. Zoals gewoonlijk. Nee, nee, dat is helemaal niet. Ja. Nou ja, dat was, uh, ja... Uh, als ik jou aankijk... En uh, ja, je vertelde het al... Uh, uh, ja. Soms zit je op de bank en dan kijk je elkaar even aan... En ja, dan, denk dan denk je van, nou ja, is dit het? Ja, en het gras lijkt altijd groener aan de overkant. Maar het, ja, is, het is echt niet zo. Nee. De, de praktijk... Uh, eh, laten we zo zeggen... We hebben het allemaal wel al een keer meegemaakt. Uh, ja. uh, het gras is echt niet groener aan de overkant. En, maar uh, absoluut niet. Ja. Ja. En dan denk je van... Uh, Weet je, nieuw is altijd leuk, maar een half jaar... Ja. Echt weer met elkaar, wie doet de af hoor. Dat maakt ja, echt niet Nou ja, ja, inderdaad. Ja, dan komt het inderdaad op aan. Ja. En dan ben je eigenlijk weer terug bij af. En, ja. Nou ja, en dan... Dus dat nou werkt ja. allemaal niet. Dus uh, geniet. Degene, degene dus met meerdere relaties achter de rug, ja. Die weten dat... Ik ben even aan het stoeien met mijn microfoon, want ik krijg een beetje kromme rug van. Ja, dat moet je niet hebben. Ja, mijn collega is iets kleiner dan ik, dus... Maar eh, ja, het gras is niet, dus niet altijd groener dan ook, nee, want dat, nee. dat blijkt zo en zo. Zeker niet. Jouw stralende lach. Ja, dat was de eerste. Ja. Dat was in, um, even kijken, nou, ongeveer 2016. Um, ik heb meegedaan in 2015 met bloed, zweet en tranen. Ja. Um, dat was het tweede seizoen. En het, het, ja, het jammere van dat seizoen vond ik dat ze meer richting de nederpop gingen. Daar ja. vind ik die muziek wel ja. hartstikke leuk. Um, maar ze wouden me ook een beetje in die, die hoek uh, duwen. Ja. Dus ik heb nummers moeten oefenen van uh, Henk Westbroek en van Cadans. Dagen dat ik je vergeet. Ja, ja. Hele ja, mooie, zich, nummers. Ja, mooie nummers. Fantastisch. Ja, ja. Ja. Um, maar ze zagen wel een beetje aan me van... Ja, ja, ja. Als je andere nummers doet, dan, dan, dan leef je meer op. Ik zeg, ja. Ik weet ook niet wat het is. Misschien door mijn opvoeding en uh, de nummers die ik uh, van huis uit uh, gewend ben. Ja. Um, dus zei ze zei, ja, welk nummer zou je dan echt graag willen doen? Toen zei ik uh, aan alle mooie meiden van Willem Bart. Ja, ja dat, uh, ik kijk met zulke goede herinneringen terug um, op, die, uh, op die show. Ja. En toen heb ik eigenlijk heel brutaal um, tijdens die show een oproep gedaan. Van ja, weet je, ik vind het altijd leuk om, uh, om uh, nummers van anderen te zingen, maar ik zou graag wel zelf singeltjes willen maken. Dus alsjeblieft, wie uh, connecties heeft, wie dat met me aandurft, voeg me toe op Facebook. Nou, dan kwam ik denk ik 200 aanmeldingen. Pad erop. <laughs> Alles kwam binnen. Ja. Um, en toen is er eigenlijk meteen een goed contact ontstaan met Marco. Marco Lucien uit Doetinchem. Ja. Um, hij is ook zo uh, rond de 30. Uh, hij doet dit er ook bij, echt als passie. Dus dat klikte enorm. Um, ik ben heel erg jaloers op zijn, zijn, zijn muzikaliteit. Je, je zet hem voor zijn, uh, voor zijn keyboard, voor zijn piano. Alles kan die man spelen. Ja. Zeg nou, zo nu een beetje. Ja, ik vind dit wel leuk, maar het moet iets meer. Ja, een beetje een disco-soundje. Nou, hij, hij tikt wat in en hij heeft het. Ja. Melodieën. Ja, ik vind hem de melodieën-koning. Ja, um, ja. Ja, Je dat, moet er feeling voor hebben. Ja, inderdaad. Ja. Dat, dat, dat heeft hij zo. Toen zijn we bij nummer 1 gekomen, de single. Jouw stralende lach. Um, die heb ik niet meer echt uh, herschreven. Dat doe ik wel... ben ik nu meer een beetje achtergekomen... dat ik dat zelf wel heel erg leuk vind. Dat herschrijven bedoel je? Ja, ja. Nee. dus Marco die, die, uh, die stuurt een opzet van de tekst. En dan ga ik er eigenlijk zelf nog mee, mee puzzelen. Dan geeft hij me een week of twee weken. En dan, dan, dan schaaf ik gewoon wat, wat dingetjes bij... wat meer bij mezelf ligt. Um, nee. nou, bijvoorbeeld uh, bij het nummertje In de kroeg... dan heb je... In de kroeg geniet ik het meest. Begin als gentleman, maar eindig als beest. Ja, dat, dat vind ik dan ja, ja. gewoon, gewoon ah, ja, ja. Leuke, leuke zinnen. Ja. Of, um, bijvoorbeeld bij uh, de derde zin, als ik jou aankijk. Ja, Ze waren een hartstoelstand wanneer ik naar je kijk, of dat wij een perfect match zijn. Ja, ja, maar dat vind dat is... ik gewoon leuk om een beetje mee te, mee te puzzelen. En ja. dat hartstilstand, dat, dat krijg je nadat je bezig bent geweest. Ja, waarschijnlijk ja. ook. Ja. Het zijn natuurlijk woorden dat ja. ik vaker gebruik. Niet, ja, gewoon door mijn, door mijn werk op de, in, in het ziekenhuis, op de operatiekamer. Nee. Dus ja, ik, ja ik, ik, ik, ik gebruik er wel wat, wat meer woorden en zin in dat gewoon bij mij past. Ja, ja. Nee, ja, dat, ja logisch eigenlijk. Ja. En dan, dan, dan zingt het ook gewoon lekker. Ja. Dus nou, nou ja, je leuk. moet altijd, ze zeggen altijd, je moet uh, dingen doen waar je zelf goed bij voelt. Zeker. En, uh, en ja, dat echt. geldt ook natuurlijk uh, ja, voor het schrijven. Uh, dat, uh, ja, dat moet bij je passen. En, en, uh, ja. Uh, ja, ook de muziek natuurlijk. Ja, zeker. En, dat, dat is een, uh, en uh, je geeft het zelf al aan, uh, bloed, zweet en tranen, uh, ja, nummers in de, in de nederpop. Uh, ja, als dat je niet legt, uh, ja, moet je het niet doen. Ja, ik... Heb... Vind ik ook heel mooi. Maar, um... Ja, het is mooi om, daar, om naar te luisteren dan. Ja, op dat moment. Ik maar... vind het ook leuk om, om thuis te doen of in een, in, een, in een ander soort setting. Maar ja, het was een auditie, dus je moet even wat, wat, wat van jezelf laten zien. Ja. Um, en ja, ik vond het leuke van het programma was eigenlijk de feestsfeer. Je ziet dat nog een heel klein beetje nu terug naar toppers gezocht. Ik vind het. Ja, iets minder. Ja. Um, maar. Uh, ja, top is op zich bedoel je. De, de, de show. De show. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, Dus de, de, de, de gezelligheid sprak mij toen zo aan. Want nu, nu zeggen heel veel mensen: ja, waarom doe je hier mee met. Uh, ja, weet je, uh, X-Factor of uh, The Voice. Maar ik zeg: ja, nee. Ja, nee. Ik, ik, ik vond de opzet van dat programma gewoon heel erg leuk. Ja, ja. En ja, als het goed voelt, dan. Dan wil ik er me ook 100% voor geven. Als ik een twijfeltje heb, dan doe ik het niet zo heel gauw. Nou ja, ja ik, ik, ik vraag me eigenlijk af. Soms nee, moet je. Eh, ja, kan, kan je dingen zoals de X-factor. Heb je dat wel nodig? Ja, eh, eh, voor, voor explosie en nee, noem, noem maar op. Kijk, ik, ik, ik vind het meer een programma voor, voor mensen die, dus eigenlijk eh, helemaal niet zingen. Mm -hmm. Ja, dagelijks leven. Ja, en maar die graag willen zingen. En kijken of ze dat lukt en of ze dat in huis hebben. Ja, ja. Daar vind ik het eigenlijk meer een programma voor als dat je, want je ziet heel vaak dus oude, oude zangers en zangeressen, Zeker, ja. die waarbij het niet gelukt is om door te breken, zie je toch weer terugkeren in dat soort programma's. Ja, kans, en dan ja. heb ik zoiets van ja, maar dat past eigenlijk niet. En dat is ook niet eerlijk tegenover. He, ...degene die daar komen en die daar proberen te zingen. Dat ja, is lastig. Uh, en, en, ja. dus, dus heb ik altijd zoiets van, ja, uh, he, die is wel helemaal gevormd. Die weet hoe het uh, de slagen van de zweep. En ja. dan denk ik van ja, wat doe je daar? Want he, je sneeuwt iemand anders onder. Ja, nou, dat was bijvoorbeeld ook bij de eerste aflevering nu van uh, Toppers gezocht. Ja. Was zo een, een dame die had jaren ervaring was. Een jongen net van, van, van 18, die deed, ja, die deed het ook hartstikke goed. Ja. Dus ja, maar, maar goed, weet je, het blijft televisie. En, uh, ja, ja. Uh, Nou ja, ik zat gewoon in mijn eigen Nederlandse uh, taalgebruik zeggen. Het <laughs> zal hun aan hun reet roesten ja, ja. wat er met jouw carrière gebeurt. Ja. Zij willen gewoon leuke kijkcijfers. En ja, de mensen die meedoen, die vinden het leuk om even in de, in, in de picture te staan. Ja. Wat je echt vaak ziet is dat ze um, uh, een piek hebben daarna met, uh, met boekingen. Ja. Dus dat dat vaak de reden ja, is dat nee. ze... Ja, vanwege. maar inderdaad, de, de, ja. Ja, dat is inderdaad jammer van zijn programma. Het gaat om de kijkcijfers tegenwoordig. Maar, uh, maakt ja, niks meer uit. Nee, dus, uh, uh, te lage kijkcijfers. Uh, Beginnen zijn de kijkcijfers enorm hoog. En na uh, een week of twee, drie, dan zijn de kijkcijfers zo laag. En dan moet het van de buis af. Ja, ja, ja ik snap het ook niet, maar goed. Uh, jammer. <laughs> ja, het is heel jammer. Zo werkt uh, het een beetje. Ja, ik ga in ieder geval een, een, een, een stralende lach uh, draaien van jou. Helemaal goed, nou. En... Uh, ja ik zou zeggen luister ja luister lekker ja. Thomas Luif en uh, jouw stelende lach Waar je in mijn... Dat Stralende lach van uh, ja, Thomas Luijf. Ja, de eerste. Ja, de weer leuk om net te luisteren hoor. Nee, deze, de... ja, deze was al herschreven. Dat, dat uh, of, of, of ben je nu bezig om deze te herschrijven? Nee, deze um, is nog helemaal uh, origineel. En, um, nou, waar ik wel een beetje mee zit te spelen... is om hem um, um, een beetje in een, in een remix te gooien. Oké, okay. dat, een, dat, dat een beetje in, tempo. Ja, uh, ja. ja, een beetje goede bas eronder. Maar daar moet ik nog een beetje over puzzelen. Wat ik nu eerst wil gaan doen. Is gewoon uh, weer eens gaan nadenken over een volgende single. Ja. ja, en, en, ja dat, dat, dat, dat, dat, dat moet hè. Ja. Daar moet je sowieso bij houden. Ja, ja. ga, ga je een leuke bellet proberen? Vind ik wel heel leuk. Maar um, dan doe ik hem denk ik als bonus erbij. Okay. Op, ja, op een, op een, op een single. Een, ja. uh, uh, ik heb een... Uh, een uh, cd'tje, noem ja. je dat ook alweer. Uh, met drie nummertjes erop. Ja, een uh, bonus track of uh, wat ook. Uh, uh, uh. Um, Dat heb ik bij mijn, uh, bij mijn vorige single in de kroeg. Had ik er vier extra nummers op staan. Dus ja, dat is een beetje veel. Um, maar die deelde ik juist uit bij optredens en dingen. Als het perfecte visitekaartje. Want daar stond inderdaad in op, op in de kroeg. Dus ja, dat LAL-nummer. Uh, ja. Dat, uh, lal uh, heel Eerlijnen. leuk. Maar... Staan, inderdaad, ja, maar. Nou, Helemaal top. En, um, maar daarbij stond bijvoorbeeld dus ook uh, Frans Hals, maar voor haar. Ja, dans, dagelijk je vergeet. Ja. En She, van uh, Charles Alsnavoer. Ja. Um, dat mensen horen als ze hem een keertje niet in een kroeg of waar dan ook zijn optreden. Dat ze denken, ja, maar hij kan ook wel iets meer. Dat vind ik wel heel leuk. Want ja, ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld een nummer van Michael Bublé te doen of zo. Ja. Dan kan je er... Maximaal vind ik, dat is mijn mening. Kun je er maar eentje van doen tijdens een optreden? Dan ja. is even een momentje van rust. Maar als je er drie gaat doen, dan is de aandacht weg, gaan mensen lopen en wat dan ook. Ja. Dus ja, dan, dan kom je toch wel vaak weer op. Uh, ja, dan, als je het kleine café aan de haven gaat doen met een house-versie ja, nou, eronder, ah, dat zijn, het dak ja, gaat er wel ja. af en ja. het werkt altijd. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja, ja, wat ik dan altijd zeg, van he, inderdaad. Als je, als je drie van die up-tempo nummers gehad hebt... Hè, dan moet je eventjes de rust in, inbrengen. Ja. Als het ware. Want anders wordt het te eentonig. Ja, uh, ja. je, kan niet, uh, je kan niet een uur of twee uur lang uh, lekker blijven springen... Nee, en met handjes in de lucht. En, nee. en, uh, ja, want dan uh, is iedereen klaar, dan gaan ze naar huis. Helemaal kapot. Dat <laughs> mag ik afrekenen. En, uh... Helemaal kapot. Ja. Nee, dus, nee, daarom zeg ik, ja, dat, dat moet je inderdaad een beetje afwisselen. En uh, ja... De, dit nummer, is die ook een beetje in de kroeg opgenomen? Of, uh, ja, ja, het eerste gedeelte is uh, um, op mijn werk opgenomen. Ik werk op de operatiekamer. Hij ja. had een beetje voet in de aarde, want ze dachten ja, een nummer in de kroeg. En hij uh, wil het uh, nummer eerste gedeelte in het <laughs> ziekenhuis opnemen op de OK. Maar dat had ik heel netjes gezegd van ja jongens, weet je, uh, mijn werk en muziek. Ja, dat, dat is gewoon een deel van mijn leven, een groot ja. deel. Ja, ja. En ik zou dat willen combineren, zodat mensen dat wat meer begrijpen. Dus de opzet van het nummer is, nou, het is vrijdagmiddag, zo rond vijven. Um, je bent er eigenlijk wel klaar mee. Het was een drukke, een drukke werkweek en je gaat lekker met je vrienden even naar je stamcaféetje. Ja. Um, en zo wou ik het ook eigenlijk uh, in, in beeld brengen. Um, ziekenhuis vond het uh, prima. Die belaten nog even de beelden uh, bekeken. En ja. je moet gewoon aan de voorschriften voldoen. Ik moest er alleen voor zorgen dat het logo niet in beeld kwam. Ja. En ja, verder uh, helemaal leuk. Ja. ja, want in uh, welk ziekenhuis is het? In Stergooi. In Hilversum. En Blarighum. Ja, ja. okay. Dus ja, daar werken ik weer tien jaar. En, ja, ik moet Uit zeggen... De Gedaai, zei, denk ik. Ja, ja, ja. ze zijn ook super enthousiast. Uh, want uh, ja, de, de, de, de, de indruk die er altijd heerst over de, de, de artsen en dan vooral... De Gooise arts. Ja. Kijk, natuurlijk wordt er ook uh, wel eens een klassiek cd'tje opgezet. Echt wel hoor. Ja. Maar um, als ik mijn nieuwe single heb... ja, dan uh, willen ze hem echt op de OK horen. Dan, uh, ja, ze, en dan zingen ze een live kills mee. Dus een speciale, speciale afdeling waar je nog zit? Of, uh. <laughs> ja, de, de, alleen de, de operaties. Oh, okay. dus alle, alle, alle, alle operaties okay. die we daar doen. Ja, dat is, uh, nou ja, dan doen, doen we nu de, ja, hier in de studio even uh, de operatie in de kroeg. Nou, helemaal goed. Okay. Laten we horen. <laughs> Voorbij. En het weekend staat weer voor de deur. Na een werkweek eindelijk vrij. Met mijn vriend. Every Ja, proost. Ja, nou ja een heerlijk, heerlijk nummer moet ik zeggen. Ja, ik moet het ook Dat sowieso voor, ja, Het weekend in de kroeg doet hij het zeker goed. Ja, hij, hij doet het altijd heel goed. En het, het, het, het grappige is, mijn vriendin is uh, juf. En als ze dan die nummers uh, allemaal laat horen aan, aan haar klas, roep. Dus yes, is, is, is heeft ze nu... het nu basis of uh, Ja, basis. Ja. En ze gaan bij, bij dit nummer dan gaan ze helemaal los, die kinderen. Elke keer, zeg ze. En in alle groepen, maar ik weet niet, er zit een soort ja. sound in wat kinderen echt heel leuk vinden. En ik denk, ja, natuurlijk begrijpen ze niet alle, alle, alle ja. teksten en toespelingen. Maar ja, die werkt altijd heel goed. Dat is ja. heel grappig. Nou, als, ze als, als het ze, het ze hebben daar geen frisfeest of zo? Omdat, uh... Nee, nou ja, in de, ja, nou, ik kan hem wel, een kuisenversie kan ik ook doen. Ja, <tot> <laughs> nee, nou, ik bedoel, ja, frisfeest ja, het, ja, was afgelopen jaar toch wel een beetje hot, zeg maar, hier en daar. Nou. Uh, voor, de, uh, voor de hele jonge jeugd. Ja, uh, nou, dat, beetje... dat doen ze eigenlijk niet zoveel. Om, om, om, op haar school dan. Nee, nee, oké. Okay, ja. uh, daarom zeg ik, ja, het was... de ja, afgelopen jaar was het wel een beetje hot. En uh, ja, dat werd op scholen georganiseerd in, in, in een gymzaal. Of, uh, daar, daar werd dan de hele ja. school eigenlijk uitgenodigd. En uh, er werd er een, een dishockey ingehuurd. gehuurd. En uh, ja, die draaide dat... Uh, dat soort nummertjes natuurlijk. En uh, Mochten ze zelf natuurlijk ook een nummer aanvragen. Ja, oh, leuk. Ja, helemaal goed. Ja, dus dat, uh, nou ja, vandaar de en ja. Uh, ja, ja, Je kent het wel en dan uh, zoeken ze een beetje verkeering met elkaar. Ja, en... schuiven we <laughs> met een ballon ertussen. Ja, ja, ja, ja. Een paar keer op de achtergrond van even kijken of het al goed gaat met mijn dochter. Ja, leuk, he? leuk. En <laughs> ja, dan kan ik mezelf ja. nog hartstikke goed hebben. Oh, Ongelooflijk. Ja, heerlijk. He? Ja. Ja, ja. Ja, dat. Uh, Hey, voor mij is het al heel lang geleden. <laughs> maar hij wordt ook steeds langer geleden. Ja, ja, ja, ja. ja bedoel we. Hey, ik bedoel, ik, ik ga het eigenlijk al naar de vijfjes. Dus ja. Oh, nou. <laughs> niet hard roepen. Nee, nee, nee. geluid komt uit. Nou ja, voor jou is het uh, drietjes, geloof ik. Hè? Ja, ik ga naar, naar de drietjes. Ik ben nou, nog okay. 28, dus ik kan nog echt heerlijk twee jaar vol. Volgen niet en nog ja. Uh, ja, wilde haren kwijtraken. Het <laughs> mm, kan nog een tijd duren, moet ik zeggen. Ja? Oh nee. Uh, rustig, rustig, aan. rustige <laughs> uh Oh, nou. Mooi klaar. Uh, ja. <laughs> als het maar, als het maar in, de, in de gezonde sfeer blijft, laat ik het zo zeggen. Okay. Hé, hey, um, ja, dan, eigenlijk zijn we uh, door jouw uh, singles heen. Ja, ja, zoveel heb ik er nog niet. Nee, nee, nee, nee, nee dat maakt niet uit. Ik bedoel, hè, je, je, zegt wel, je hebt nog een hele tijd voor je. Dus, ja, uh, zo hè. is het. Ja. En uh, natuurlijk hopen we je daarin uh, alle goeds. Daar en, gaan we wel voor. Ja, toch? Ja, ja, ja, uh, nou ja wat, ik, wat ik in het begin zei, dus, uh, ja, het nummer van, uh, van uh, ja, het laatste nieuwe single, pas, uh, pas drie dagen oud, als, uh, als ik het goed heb, van Wesley Bronkhorst. En een, en een mooie ballet. Ik ben heel benieuwd. Een, ja. ja, het is. Uh, ja. Laat ik zeggen. Het is een balladzanger Uit Amsterdam. Ja. Dus dat. Uh, voor, voor de meesten die, die Wesley kennen. Uh, ja. Weten dat het een balladzanger is. Hij ken ook wat, wat uptempo's. Uh, die heeft hij ook natuurlijk. Ja, nou, ik kom allemaal maar in mijn armen. Of, uh, ja, nou, maar als dat je inderdaad me. in de kroeg staat. Hey, je kunt niet alleen maar bellet zingen. Dan is het, uh, mag ik even afrekenen. Dan gaan we naar een deurtje verder. ja dan ben je dus, uh, heel benieuwd. ja Ik ga hem je even laten luisteren. Ja, top. Trots op jou heet hij.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 In zware tijden, zo houden wij het voor. Op jou zijn laatste nieuwe single drie dagen ja, geleden geïntroduceerd. En uh, natuurlijk uh, ja, is er ook een, een mooie clip bij uh, uitgebracht op, uh, op YouTube. Heb jij ook trouwens uh, van, van alle drie de singles uh, clips op YouTube? Ja, ja, kan je allemaal vinden. Ja, helemaal gemaakt door uh, Danny. Uh, Danny van de Clip Company. Een uh, goede vriend. Um, en, uh, ik kwam via via uh, bij hem in contact voor de eerste single. Jouw stralende lach. Um, en toen zijn we eigenlijk op het punt gekomen dat hij ook uh, bij ons uh, de bruiloft heeft gedaan. En we zien elkaar, nou ja, denk ik één keer in de vier weken. Gaan we even wat eten. De, de, de, de vrouwen hebben ook een, een topklik met elkaar. Dus ja, dan kan je zien hoe, hoe, hoe leuk dat uh, kan lopen. Ja, ja. Dat je gewoon professioneel eerst met elkaar uh, werkt. Dat het dan een hele goeie, goede vriendschap uitkomt. Ja. ja dus ja. ja, er zijn alle, alle drie zijn er clips van. Gewoon lekker op YouTube... Uh, Bekijken. Ja, nou ja. Hey, uh, Waar kunnen mensen eigenlijk wel... Uh, jou vinden? Uh, ja. uh, qua boekingen uh, heb je een eigen site? Ja, de, de, de officiële... pagina is dan via roodhitblauw.nl. En dan is er een kopje met artiesten. Um, en daar, daar heb ik dan... mijn eigen pagina, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar ja, het allermakkelijkst... blijft toch Facebook. Als je me wat wil vragen, als je een singeltje wil hebben... of wat dan ook... voeg me toe... Uh, Vind ik gewoon veel ja. uh, informeler, veel leuker. Ja, nou ja, wat persoonlijker, wat ja, directer, ja. zeg maar. Ja. En de, de techniek staat echt voor niks. Als zit ik uh, op een hutje op de hei, dan nog <laughs> Ja, je gewoon nou ja, ja. We, Tegenwoordig hebben we alles uh, op, ja. het, op het mobieltje. Echt en, top, uh. ja. Hey, um, ja wat, wat, wat zijn jouw vooruitzichten eigenlijk? 6 april heb ik een, een, een Après-ski-feest in een kroeg in Hilversum. Dus dan ben ik al met, een beetje bezig met uh, voorbereidingen. 7 april, ja, dan heb ik meer een feestje in de, in de privésfeer. Dan wordt mijn, uh, mijn vriendin wordt 30. Dus dan ben ik ook uh, in het allergeheimste wat nummers uit, uh, uit, uh, uit haar 30-jarig leven ben ik een beetje aan, aan het oefenen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld. Uh, uh, Ademnoot of uh, de, ja weet je of de Spice Girls het zijn allemaal uh, vrouwennummers maar ja ik uh, zet hem een toontje hoger of een toontje lager komt ja. komt kom het wel goed <laughs> dus daar ben ik een beetje mee aan het oefenen 22 april uh, toppers van Oranje uh, in Nijkerk en ja, 2 april ga ik dan met uh, Marco weer dingen bespreken voor een, uh, een nieuwe single en ik ja, ik bruis eigenlijk wel weer van ideeën uh, te veel. Dus ja, dan komen er komen misschien wel weer drie, uh, drie ideeën uit. Maar ja, ja. ja als, het, als het je passie is, dan... Dus, dus is met andere woorden, kunnen we uh, mede jou volgend jaar wel uh, iets verwachten richting een uh, album? Ja, het lijkt me wel enorm stoer. Als ik dan uh, een, een singeltje of acht heb en dan nog twee covers erbij, dan zit je op tien nummers. Dat lijkt me wel echt, ja, echt dan, heel stoer. Ja. Ja, voor een album heb je gemiddeld twaalf nummers nodig. Ja, ja dus elf, twaalf nummers. Het lijkt me wel, uh, ja, het is ook een, uh, een droom. Net, ja, nou is de verkoop, echt de verkoop van uh, albums is nog, ja, dat is nog lager dan, uh, dan van singles. Ja. Bij downloads, maar goed, ja, sommige dingen moet je ook voor jezelf doen. Ja, nou <laughs> ja. Ja, ja, ja, ik vind het nog altijd prettig om, om uh, cd's te hebben. Ik ook. En uh, ja, ja ik, ik heb het niet zo eigenlijk op, op het downloaden... Uh, ja, dat, dat, dat, ja, het leuke van een album... Kijk, een singeltje, dat is, dat is vaak een ja, maar kartonnetje. Dat, ja, maar ik zeg, mijn, mijn idee... Tenminste, mijn idee... Uh, je merkt gewoon bij downloads... Uh, hey, uh, toch zit er een kwaliteitsverschil in. Oké, okay, ja. Ja, nee, ja. dat... Het is, is soms net dat pingeltje wat je mist. Ja, de, de, de, de, de diepte ja, van, ja. Een, van een bas of zo. ja. ja, ja. ja, ja. Nou, zeker. Daarom, dus ja... Hey, hey, ik ga nog ik ga nog even een lekker plaatje draaien. Ah, helemaal goed. Ik zou zeggen blijf nog lekker zitten en uh, ja, uh, neem ook nog uh, wat te drinken als, ja, helemaal uh, goed. als je wil. <laughs> ja. Gaan we even een plaatje draaien van Janis en dan ga ik zo eventjes iemand bellen. Uh, Rick Nijman, ik weet niet of je hem kent. Ja, nou die was uh, toevallig. Uh, uh, we zaten toen. Uh, waar zat ik toen? Ik heb al zoveel studio's gehad. Um, Unity? Nee, ik zat ook er, ergens bij Nijkerk in, in de buurt. Okay. En dan uh, kwam die daarna ook voor een telefonische interview. Dus ja, okay. we, we, we, we moeten elkaar vaak de, de voor en de na. Heel <laughs> okay. grappig. Nou, ja. Gaan we zo in ieder geval eventjes bellen. Maar nu eerst even uh, Jannes en uh, Geef uh, Dietraan. Uh, maar aan mij.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 Jij bent niet eenzaam. Ik laat je nooit alleen, ook al ga. het nummer onderbreken, want we hebben natuurlijk Rick Nijman aan de telefoon. En ik zou zeggen, Rick, een hele goede middag nog. Een hele goede middag, ja, het is nog middag, hè? Ja, het is nog middag, net uh, nog negen minuten ongeveer. Kijk. Kijk. Hé, <laughs> dus... hey, uh, ja, we bellen jou natuurlijk uh, vanwege jouw uh, jou laatst uitgebrachte single. Uh, als het feest uh, gaat beginnen... Dat klopt. Ja, hé, hey, um, ja, hoe is het allemaal ontstaan eigenlijk? Ja, ik heb met, met Rijn gewoon een vriendschap opgebouwd, tussentijd. En, ja. Uh, nou, toen kwam ik, zo, kwam ik zo eens op het idee om die, uh, om die uh, plaat een nieuw leven in te blazen. Dat is een oude plaat van Rijn natuurlijk. Ja, Rijn ja, Rij Mega hebben we het over. He? Ja, uh, Mercia, ja. Messia ja, ja. De enige is Mega en Mercia. -ja. <laughs> ja. En uh, nou ja, zodoende zijn we tot dat idee gekomen. Oké. Okay. En uh, ja, nou ja, het, na alle tevredenheid voor beide, denk ik. Ja, ja, ja, ja, zeker weten. Het uh, ja, de, Martin de Sterke goed gedaan. Sorry? Ja, in de studio, Martin Sterke Studios hebt het goed gedaan. Ja, nou ja, uh, ja jullie moeten het ook doen natuurlijk met z'n tweeën. Ja, we hebben, een hele, we hebben een paar dagen in de studio gezeten zo, om dit allemaal zo te bedenken. En uh, om dit allemaal zo uh, te laten zijn zoals het nu is. Ja, ja, ja, ja Rijn kennen we natuurlijk allemaal. He, het is... Uh, ja, het is eigenlijk wel een, een, een belletzanger ook. Ja. Maar uh, ja, voor de feestje is hij ook altijd in. Altijd, altijd. Ja, ja. en natuurlijk doet zijn het in de finale gestaan. Ja, ja, ja. En, uh, ja, ook ja. met een fantastisch nummer inderdaad. Ja, 100% procent hou van mij. En, uh, ja, dat is, uh, die is al 30 jaar bezig hè natuurlijk. Nou. En ik uh, ben net vier jaar bezig. Dus, uh, ja, hij is inderdaad al een oude rots in het vak, laat ik het zo zeggen. Ja, 100%. Ja. Nou, maar goed, een uh, uh, leuke samenwerking gehad. En uh, ja. Uh, gaan jullie nog meer samen doen? Ja, we zijn wel, uh, we zijn wel aan het kijken. We zijn uh, wat ideeën hier en daar op doen. Misschien uh, voor single eerst. Ja. En uh, om later uit te breiden naar uh, misschien wel een VCD met z'n tweeën. Oké. Okay. En misschien dan, nog. Daar zijn, zijn we nog in overleg over. Oké. Okay. En misschien nog een. Uh, uh, uh, ja. Wat, wat niet vaak gebeurt, maar dat is een, een album uitbrengen uh, ja, gezamenlijk. Dat, dat is iets... Ja, dat, inderdaad wat je zegt. Misschien dat we daar, daar zijn we wel over na denken. Wat de mogelijkheden zijn met de verschillende partijen. En, ja, uh, ja als, als er wat gebeurt, dan hoor je dat zeer zeker weer. Ja, nou ja dat, uh, daar zijn we altijd benieuwd naar natuurlijk. En zeker, uh, ja, zeker als het iets uh, is dat je zegt van... Nou ja, dat is, gebeurt toch niet dagelijks, weet je? Nee, precies. Hé, hey, um, ja, we zitten nog net voor het nieuws van, uh, van zes uur. Uh, uh, jij bent onderweg naar een optreden? Ja, ik ben nu onderweg naar Den Haag. We hebben daar, uh, we hebben een als het feest gaat beginnen tour. Ja. Met uh, collega zangers en uh, daar hebben we nu, uh, dit is de vijfde geloof ik uit mijn hoofd. Ja. En uh, we zijn nu onderweg naar Den Haag. En dat is in het centrum? Uh, nee, bij uh, richting Scheveningen is het. Ah, oké, okay, daarom. Oké, okay. ja. bij... Uh, uh, vlakbij het theater daar, of? Ja, vlakbij. Ah, Oké. Okay. Hey, uh, uh, is daar uh, gewoon uh, vrij entree, of? Uh? Nee, je kunt kaarten halen, maar je kun je, hij is nagenoeg uitgekocht. Er zijn nog enkele kaarten aan de deur te kopen. Ah, Oké. Okay. Dus dan dus, dus uh, zouden ze nog eventjes, uh, ja, richting, uh, waar, waar, waar, je, je hebt er een adres of niet? Uh, Denpunt, Uh, uh, uh, kijk, kijk, kijk. kijken kijk. Gensestraat 2 Gensestraat 2 inderdaad Ja Oké, okay. dat allemaal uh, richting uh, ja, het, het theater aan Scheveningen En uh, ja, nou ja, uh, mochten uh, mocht nog mensen interesse hebben En uh, ja, dan uh, gewoon lekker haasten daar naartoe Lekker komen, lekker komen Een Hele avond vol live muziek, dus uh, wordt gezellig Is goed Hey, uh, Rick, dan gaan we jou, uh, jou, jouw nummer draaien. Of, samen met uh, Rijn Nessa. En uh, ja. ja, ik zou zeggen, bedankt voor jouw tijd. Ja. ja ik zou zeggen, veel succes en een heel goed weekend en de groetjes aan Rijn. Is goed, zal ik zeker doen. En uh, we horen elkaar weer en we spreken elkaar. En uh, ja, als er iets nieuws is, ja, gewoon bellen. Is helemaal goed. Oké. Okay. Hey, groetjes. Ja. Hoi, hoi. Hey, goed weekend. Hoi, hoi. is sleur. Maar eens wordt het weer vrijdag, er het weekend voor de deur. Het moet wel heel lopen, er is altijd wel een feest. Het is dus echt niet mogelijk dat wij niet zijn geweest. Als het feest gaat beginnen, nou dat weet je wel. Dan zijn wij allang binnen, met het hele stel. Als het feest gaat beginnen, gaan maar aan de stad. Ja, we dansen en zingen, niemand houdt ons uit de maan. Nu beginnen, wij zijn al lang binnen en wij gaan het niet naar huis. Het feest gaat nu echt knallen, gaat door tot in de nacht. De stemming is nu super, precies alles verwaard. We vullen alle glazen en zakken lekker door. Niemand wil naar huis toe, dus zingen we in kool. Als het feest gaat beginnen, nou dan weet je het wel En dan zijn wij al lang binden net een veel snel Als het feest gaat beginnen, gaan we naar de stad Ja, we dansen en zingen, iemand houdt nog zijn gevaar nog Zo, dat was hier dan Rick Nijman en Rijn En uh, ja, we gaan uh, naar het nieuws van 6 uh, uur. En uh, nou ja, Thomas, uh, ja. Ik zou zeggen, in ieder geval. Uh, blijf nog heel even, heel even zitten. Want ja. we, gaan, we gaan gewoon eerst even nieuws doen. Ja, helemaal en uh, goed. nemen we zo na het nieuws gewoon even, even afscheid. Helemaal goed. Ja?